Het uh, was uh, een ingelast uh, muziekje, geen idee uh, wie of wat het was, maar ik vond het zelf wel erg mooi klinken. Nou, jij. het gaat er waarschijnlijk om dat er geen nieuws is, uh, uh, en als er geen nieuws is, is er geen reclame. Dat betekent dat wij uh, gewoon met het tweede uur gaan beginnen, en dat, ja. Uh, ja, dat levert ons weer wat extra tijd op. Uh, wat gaan wij allemaal in het tweede uur doen? Wij gaan praten met Harry Hobo, voorzitter, stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen, over de wandeling. Doe maar rustig aan Harry, we gaan dat rustig nog even doorpraten. <laughs> ja. Hij schrikt er helemaal van. Daarna komt... Uh, Daarna komt... Uh... Pieter. Pieter, oh ja, met Pieter Jouwstra over NL Doet. Van NL afgel... Date is het eigenlijk. Ja, het is Ja, het is gedaan. Gedaan is eigenlijk geen keer. Geen keer. Uh, het laatste stukje gaan we praten met Deva Mandeep. En die gaat weer, uh, uh, nou eigenlijk het vervolg van vorige week. Bijzonder heftig uh, uitzending met uh, toch wel krachtige uitspraken. En uh, ik ben benieuwd naar uh, wat zij in deze week beleefd hebben eigenlijk. Want daar gaat het natuurlijk ja, een beetje over. Daar gaat het over. Uh, dat is wat wij uh, een beetje gaan doen. En daarna nog de agenda. Nou, die bestrijkt tegenwoordig ook drie Ja, het is inderdaad een behoorlijke in de, uh, agenda die we hebben in het weekend. Um, goed. Nee, Roy is even aan het bellen, maar we gaan eerst een, nee, muziekje, een muziekje draaien, Roy. MUZIEK nee, A long, long time ago I can still remember How that music used to make me smile And I knew if I had my chance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 Every day that I die. Ja, dit was Don McLean met American Pie. Ik moet wel lachen, we gaan er langzaam weer in terug, zegt hij dan, zo'n regisseur. Ja. Toch geweldig, hè? Ja. Nee, dat Want we waren helemaal niet langzaam bezig. We waren al hartstikke druk aan het voorbespreken uh, met Harry Hobo en met Agnes Berkemeyer. Uh, Jij hebt een hele grote titel, voorzitter, stichting Natuurbelang Amsterdamse Waartelangraad. jongen, hij is echt een hele mond vol. Ja. Ja, hele mond vol. <laughs> Welkom. Dankjewel. Um, we gaan het hebben over een grote testwandeling. En we hebben uh, heel even gekeken naar de kaarten die men thuis niet kan zien. Maar daar gaan we het ook zo nog even over hebben. Uh, er komt een protestwandeling. Ja, Waarvoor komt die protestwandeling? Uh, morgen dus, zondag, half drie. Ik denk dat zal ik alvast even zeggen. Ja, als dat even, gezegd. Dat komt <laughs> straks nog wel. Uh, hij komt er omdat we toch weer willen demonstreren tegen het, uh, het fietspad dat men eigenlijk uh, wil aanleggen. Het is uh, volgens de provincie niet waar en uh, het is allemaal nog niet uh, helemaal zeker. Ja, maar wat is niet waar? Nou, dat er daar een fietspad komt. Okay. Maar als je de, beheervisie, de nieuwe beheervisie leest, goed leest, dan zie je dat water net wil meewerken aan de route aan de rechterkant van de waterlijnduinen. Mm. Nou, dat is dus de dienstweg eigenlijk. Die loopt van de oase naar de Zandvoortsalaan, ja. langs ja. het water. Dat is eigenlijk het oude plan. En dat, uh, wij vinden dat schandalig dat men de oude plan weer oppakt. Want uh, er is een klankwoordgroep geweest, die heeft allerlei alternatieven bekeken. Nou, het eerste alternatief is uh, naar de Prudelman geweest, omdat een natuurtoets uitwees dat er te veel verloren ging. Dus dat alternatief kon niet worden uitgevoerd. Nou, maar de klankgroep had ook een tweede alternatief. Ja. Nou, dat wordt helemaal niet meer bekeken. Men gaat gelijk terug naar de oorspronkelijke plannen, de dienstweg. Daar wordt toch wat nu juridisch onderzoek gedaan door de provincie Waarom gaat men terug naar dat eerste plan en laat ja. men het tweede plan uh, voor ja. wat het is. Nou, Waarom is, is onze het... kritiek ook van, ga nou eerst dat tweede plan beter bestuderen. Men zegt eigenlijk ja, in gesprekken bleek dat het moeilijk ligt qua grondverwerving. Maar, wie is uh, die, die andere partij? Hè? Ja, dat is eigenlijk de provincie en het National ja? Park zuid eigenlijk de en Waternet. De organisatie. Dus het is eigenlijk de, de, de, de eigenaar en de provincie. Ja, ja klopt ze. Ja. ja, precies. En die zijn eigenlijk de stimulatoren van het, uh, het fietspadplan uh, waarbij gezegd moet worden dat in 2008, vlak voordat de plannen breed werden uitgemeten overal, met een boekje heeft uitgebracht. Een hele studie zelfs. Het is een mm -hmm. kleurrijke boekje met een ja, machtige de reken, weldruk, zandpoort. Precies. Ja. En daarin vond men dat het, het fietspad over de record lukt, maar direct op de Zandvoortsalaan moest aansluiten. Ja. En uh, dan verder uh, maar uh, de volgensangstweg verschijnt volgend. En men vond het zo'n goed plan, uh, dat plan is geïnteresseerd door de provincie en waternet en alle partijen, ja. dat men dat uh, uh, ja, heel mooi veergeeft. en men heeft er laagd over, over wat fabricatieve meerwaarde het heeft als je van dat e meteen de Zandvoortsalaan op kan. En dus niet hoeven oversteken, maar gewoon kan doorfietsen. Dat waren toen de plannen. En plotsing vier maanden later, werd het geïntroduceerd naar iedereen. Toen ja. moest het door de waterlijn duin heen. Dus er is in die vier maanden iets gebeurd. Iemand kreeg een heldere... Iemand heeft ergens nou. een belang. Er is, er is natuurlijk een, een, een, een bewonersgroep bezig geweest. En dat uh, concentreerde zich in Bentveld bij de Bramelaan. Ja. Klopt waar men uh, ervan zag komen dat daar een heleboel ja. fietsers... Heel boel, ja, dat, dat daardoor zou gefietst gaan worden. Ja, klopt. En die hebben misschien ook wel invloed gehad. Ja, die hebben het, het, het alternatief van de klankbordgroep Eigenlijk uh, ja, die, die hebben zeker niet uitgeoefend. Mm -hmm. Maar er is een natuurtoets geweest. Er is een koorslak gevonden. Ja. Er is veel grijsduin wat verloren gaat. Dus die route is inderdaad niet echt makkelijk uit te voeren. Maar koorslakken worden wel eens verplaatst. Dus dat, dat, dat hoor je wel eens, dus dat wordt je niet gedaan. Je kan misschien om het grijsduin heen fietsen met een bochtje. Dus ja. dat, er is eigenlijk allemaal geen onderzoek er, er, naar gedaan. Verder. Er zijn dus best wel alternatieven. Ja, maar nou, of, nou, willen, jullie, willen jullie terug naar de tweede alternatief? Nou, we willen eigenlijk naar het nee nog nieuw. altijd wat nooit naar de, de Vogelsangs weg. De knelpunt in Nederland, of in onze provincie ja. is eigenlijk nooit in de klantgroep naar voren gekomen, op de een of andere manier. Maar dan praat je dus over de weg van Vogelzang uh, richting Bentveld. Richting, ja, naar het noorden toe, ja. naar de Zandvoortse Laan En Leeuwikelaan ja. gaan we ook volgen. Er liggen allemaal fietsparen. Het enige knelpunt is de Vogelsangse weg. En die route is ook door de provincie erkend als een knelpunt. Mm -hmm. Een plek die je moet aanpakken, maar daar te smal is. Ja. Ja. En dat is eigenlijk de route die de meeste punten heeft gekregen in een rapport van de grond, mee. En die route is nooit in de klantbegroep naar voren ik gekomen. Zie, ik zie Agnes wilt knikken. Dat is, dat is inderdaad waar, wij reden er, wij reden er gisteren nog, maar het is, uh, die route langs de Weg is aan, voor, uh, aan één kant en dan in twee richtingen voor fietsers. Ja. Nou, je ziet nu al dat racefietsers voor de auto's uit op de weg rijden. Ja. Het is gewoon een onhoudbare situatie. Ik vind gewoon dat de provincie daar sowieso een plicht heeft om dat aan te pakken. Daar ben, ben ik met je eens, want ik fiets daar uh, ja. heel af en toe wel eens en dan, dan kom ik boomstronken tegen wow. en allerlei onzin. Maar dan zou je dus toch echt dat gebied in moeten voor een alternatief fietsroute van Vogelsang naar Zandvoort Naar Benveld, laten we de duimlop nee, ja, je, je moet dus die Vogelsangstweg aanpakken waar, waar moet je anders, of je moet die hele vogelsang doen. Ja, maar kijk, dat moet je toch, want er is dus een knelpuntennota geweest mm -hmm. Daar is die erkend als in de top 10 zijnde Van de ernstige knelpunten, gevaarlijk ook Je moet het toch aanpakken nou, als je hem toch moet aanpakken En je hebt notabene oorspronkelijk plannen waren Om via Salaan naar de Vogelsangstweg te gaan Dat ja. zijn de, de leuke recreatieve route uh, Pak hem aan En maak dat de route okay. En het is onbegrijpelijk dat die route is onderzocht in de klankbordgroep. Uh, hij heeft heel veel punten gekregen, evenveel punten als de uh, nou bestudeert... Ja. door de Duinen. Uh, hij heeft allerlei voordelen. Hij is onder andere zeer goed, nou, betaalbaar uit te voeren. Hij is uh, recreatief leuk. Geen enkel probleem En wat ook een belangrijk punt in deze is Dat de, altijd geschermd is met de subsidie van Europa Dat die eist dat je door de duinen gaat Ja dat is betreffend onzin gebleken Wij hebben contact gehad met uh, de EFRO uh, De Europese Unie De uh, managementautoriteit is dat dan En deze meneer heeft mij toch echt verteld Het staat eens op, uh, op band allemaal uh, Dat het hem niet uitmaakt waar die route loopt Als die maar recreatief is En dat recreatief zijnde Dat is aan ter beoordeling van de provincie okay, Dat moet dus. zelfs een route recreatief noemen En hij moet natuurlijk niet langs de snelweg lopen zo. Maar nee, als het nee. een leuke route is, dan is het echt geen probleem voor de. Ja, wat, werk, wat, je, wat je eigenlijk uh, uh, zou willen en suggereert is dat je die vogels langs de weg aanpakt, daar een mooi breed fietspad. Ja, en dan kom je uit op de Leeuwikkel en dan ga je de zand van toe. En dan. Dat fietspad over die rijkproduct is dan eigenlijk een beetje onzin aan het worden. Ja, dat ligt daar waar je. Ja, nou, ja, als je er overheen komt, kan je natuurlijk wel meteen de Zandvoort toe. Maar ja. nou, je kan misschien een fietspad ook. Dan kan je alleen dingen over denken natuurlijk, hoe je dat gaat aanpakken. Nou, ja, je, je kan er nou, best een fietspad overheen uh, ja. laten maken, Alleen je moet je afvragen of of ze het leuk in Natuurlijk. Nou, ja, je kan dan vanuit de Zandvoort zijn de, over het product gelijk naar het noorden. Toe. Ja, oké. Okay. hebt ja, bijvoorbeeld ook de treinbaan, langs de Zandvoortse Laan, De de treinbaan. aanpakken, die je aanpakt, uh, waar ja. hekjes weggaan, dat je het leuker maakt voor fietsers, ja. en dan zeg je, dan nou heb je een heleboel winst. Dan heb je een leuke route, echt wel. Een, een route waar ik ook graag zou fietsen. Dan laat je de duin het is. Uh, want je hebt net hier een kaart gezien die ik heb ja. meegenomen. Nou, die komt uit die knelpuntennota. Die is eigenlijk uh, door de fietsbond gemaakt in opdracht van de provincie Noord-Holland. Een heel dik boek met honderden knelpunten. Volgens Onseg wordt daar genoemd in de top 10, maar daar staat onder andere ook een deel van de waterlijnduinen bij. En de fietsbond is zo aardig geweest om groter van alle wandelpaden daar te bestemmen als ontbrekende schakels. Kortom, dat moet een fietspad worden. Ja, en hun wens, hun diepste ja, harte ja, ja. wens. En het leuk om eens te kijken wat ze echt willen. Nou, dit willen ze blijkbaar. En een machtige lobbypartij als de Fietsersbond... waar ik echt respect voor heb trouwens, want ze zijn heel goed altijd. Ze lobbyen geweldig. Ze hebben ook veel bereikt, laten we het ook niet vergeten, voor de fietsers. Um, ja, als die dat als diepste wens zien en dat gecombineerd met omliggende gemeentes die ook niet helemaal onwillig zijn om nieuwe fietspaden aan te leggen dan ben ik heel bang dat die presidentwerking van dit eerste fietspad heel, heel groot kan groot. zijn dan wordt uh, Agnes ja, die presidentwerking, dat, dat, dat kan je niet ontkennen als je dat ziet, uh, wat er ingetekend is en wat de wensen zijn, en omdat er al veel verharde paden in de duinen liggen dan, uh, dan nou, is het logisch dat, dat, dat, je, dat je de angst hebt dat het gewoon een presidentwerking uh, heeft uh, ja. het eerste fietspad wat, wat, wat zij dus eigenlijk zien, en wat ik op die kaart uh, heel snel gezien heb, is dat elk verhaktpad uh, dat de fietspad gaat worden. Ja. om het even botweg te zeggen. Als je botweg zo zegt ja. dan wel. En ja. alle, alle beloftes ten spijt van we gaan, uh, het blijft misschien bij dit ene fietspad. Nou uh, daar hebben jullie uh, angstige vermoedens nou, over. Nou de nieuwe beheervisie die wordt dus donderdag aanstaande ja. goed gekeurd. Althans uh, volgende week donderdag 29ste in Amsterdam. Of niet goed mm -hmm. gekeurd. Daar wordt die ter ja. behandeling genomen. Uh, die die ademsfeer van recreatie uit. Het water. Het is eigen 100 jaar natuurbelang. Uh, met natuur en recreëren mag, maar natuur heeft ja. voorrang. Is eigenlijk helemaal omgezwaaid. Van recreëren is heel belangrijk voor ons. We moeten de mensen trekken. Uh, onlogisch want het het is allemaal een heel druk gebied met uh, 800.000 uh, kaartjes die er per jaar ja. verkocht worden. Um, dan zie je ook in Er staat ook. Alles kan. Dat wordt er geos genoemd. Nou, alles kan kun je weten zien, maar het is toch wel waar. Uh, ondernemers plukken letterlijk en figuurlijk de vruchten. En daar hebben ze het over duimbestjes en leuke dingetjes. Maar ja. dat is toch ook een term. Nou, ondernemers in een gebied. Aan de randen moet de recreatie worden versterkt. Randen, hoe breed zijn die randen? Een ja. meter? Tien meter? Een kilometer? Uh, dus dat, dat sfeer die bepaald on, onaardig je er, is. Je maakt er een recreatietuin van. Nou ja, ja dat, dat kan dat heel snel gebeuren. En dan is het dan uit. Want ja, je, dat absoluut. Ja. ja, absoluut. Ja, en het is goed. een boekje ook, met leuke fotootjes van de mensen en ja, zo. En, ja, uh, nou ja, het is, het, het is natuurlijk een water-windgebied, dat, uh, dat is één. Ja. Uh -huh. Maar twee is het, en dat doet Gerard ons ook uh, toe, het is ook een, een, een, heel, een heel mooi natuurgebied. Heel waar, belangrijk, je, ja. waar je lekker moet kunnen wandelen en doen. Nou, en, en dat dus, nou, 800.000 kaartjes Ja, dat is natuurlijk. Het is al heel ja. druk op zondag, dat weet je ja, wel. Als het, je is, komt. Blijft, het blijft een heel uniek gebied voor ja. Nederland. Het Net. is het enige gebied waar je echt gewoon blik op oneindig ongestoord kunt wandelen. Ja. En uh, het, dat, dat, dat de provincie of dat wie dan ook die, mensen die voorstander zijn van zo'n fietspad door de duinen ja. zegt van ja maar er moet gewoon meer recreatie zijn, wandelen is ook recreatie en op deze manier is er gewoon vreselijk veel behoefte aan en ik denk gewoon als je eenmaal fietsen gaat toelaten, dat je dan een hele grote groep mensen die gewoon puur van de natuur houden, van de rust, van ongestoord genieten. Daar vreselijk ja, inderdaad... Even op een bankje zitten en ja. naar de stilte luisteren is dan niet meer. Nou, dat, dat ja, is, dat ja, is klaar. Maar goed, ook gezien het tijdschema moet ik toch naar, die water, naar de, ja, de, de, de protestwandeling. Ja, de protestwandeling, ja? Ja, de protestwandeling is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Ja. Het doel van de protestwandeling is... Een nieuw visieplan of terug naar een ander plan? Of... Ja, het doel is um, om de politiek te laten zien dat er nog steeds heel veel mensen tegen die plannen zijn. want ze denken wel Tegen de, God, de fietsplannen? Tegen de fietsplannen. En eigenlijk tegen de grotere recreatie in de waardlijnduinen. Mm -hmm. Dat is geen ook er behoorlijk tegen. Um, wij hopen dat politiek, kijk zoals het nu ligt, uh, ligt het heel gevoelig, ja. uh, is er een grote aanwijs dat het plan misschien wel deek wordt goedgekeurd. Uh, ja. Maar ga je inspreken? Of... Ja, absoluut. Maar dat, okay. kijk, hoe je zo inspreken is een, een laatste seconde bij wijze van ja, ja, ja. Nee. Uh, het gebeurt er allemaal voor. Ja. En wij zien ook de politici nog uh, maandag na de wandeling. We uh, hebben nog contact met ze. Lopen de politie mee van de, van de stad. Uh, nou, ik zal ze nog bellen. Ik heb uh, gelukkig veel 106 nummers van ze. Dus dat is altijd <lacht> heel erg prettig. We hebben die hobo weer. Ja, dag. dat scannen we wel een <lacht> beetje daar. Um, maar goed, we, uh, we hebben maandag ook een rondleiding in de duinen met een aantal okay. politici. Maar ook dan zie je weer de grote partij laten afweten. Dat is altijd heel jammer. De voorpartijen. Ja, de grote jongens. En juist de juiste mm -hmm. kleintjes die komen wel. Maar ja, die, die brengen weinig uh, gewicht ja. in de schaal natuurlijk. Nou, je moet ze allemaal zien te overtuigen. Ja, maar goed, die want is dus half drie hè Dat heb ik net gezegd moor... in gang, uh, Half drie morgen moor... Ja de... Ingang Oase Nou het is eigenlijk half drie tot drie Is een soort uh, verzamelen En dan gaan we wat uh, ludieke acties doen Oké okay. we persen We uh, ook beleid zijn in Want dat is wel belangrijk Die komt natuurlijk En om drie uur starten we echt die wandeling En we zullen een, een deel van de wandeling doen Want het is al tamelijk laat natuurlijk Van het fietspad Dan kunnen mensen zien hoe mooi het daar niet nog is <lacht> um, Maar het is dus essentieel dat mensen komen Het is uh, echt uh, Het is nou niet vijf voor twaalf Het is één voor twaalf eigenlijk hè de laatste, laatste kans. Als je in rtv het holland met twee wandelaars bent, dan, dan steek je niet aan natuurlijk. Dus je moet echt gewoon een hebben. <laughs> Kunnen ze niet iets slims doen dat ze dat verdedigen ja, dat Hoeveel ja, ja, we mensen verwachten nou, Zeg dat nou, mogelijk. Nee, ja. Maar wat ik bedoel, <laughs> uh, je wil natuurlijk wel indruk maken, ja, daar dan moet je niet, mensen voor hebben. Want. Ja, en die komen er ook. We hebben november 2009 hebben we ook een dergelijke wandeling gehad, omdat het toen ja? inderdaad heel erg ook speelde. Toen zijn er, nou, ik denk 500 mensen geweest. Het was een fantastische wandeling, het was een groot succes. Oké. Okay. En we hopen hetzelfde aantal ja. minimaal weer, uh, weer te hebben morgen. Het leek op Twitter, hè. we kunnen op onze paar worden het geretwitten, de bericht dat het een wandeling is. We hebben net, iemand uh, gezien, ik ga ze naam nou niet noemen, die is beleidsmedewerker van Natuurmonumenten. Die heeft Die, bericht de, die heeft zelfs geretwit, dat betekent dat hij dus de staat met voorbehoud. Maar hij is een beleidsmedewerker en Natuurmonument is de grote voordeel van het wat eigenlijk. Is. Ja, belangrijk. Het is heel belangrijk. Uh, vinden we leuk. Uh, we denken toch, als heel de woord ja, is er een parkeerprobleem, natuurlijk. Ja, dat is jammer, maar helaas. Aan de overkant is nog plek. Ja, daarom. En, het, en mensen vinden het belangrijk. Het punt is juist dat ze moeilijk bij elkaar te krijgen zijn, hmm. die wandelaars. Terwijl ze het bijna allemaal super belangrijk vinden. Dus dat is ons probleem ook. We kunnen heel veel mensen bereiken tegenwoordig via e-mail en via nieuwsbrief. Maar het, er zijn er nog veel meer die het niet weten. Ah ja, er is hier nu bekendheid aangegeven. Kijk, we we en nou. wij, gaan, wij gaan met de nieuwe zender uh, verder als uh, Aardehout. Dus Bloemendaal Heemstede, kan meeluisteren. Oh, geweldig. Dus, uh, we gaan het zien. Leuk, de, uh, morgen bij jullie uh, duinwandeling komt in de Oase. Ja, half, drie. half drie. Ik, ik wens heel jullie succes. heel veel plezier. Mooi weer. Heb je al. kijk ik me naar buiten. Ja, eerlijk. Geweldig. Dankjewel. Agnes, Harry, bedankt. Dankjewel. Voor het uh, muziekje. Uh, hot chocolate met Emma.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 just can't keep on living on dreams no more I tried so very hard not to be, you know I just can't keep on trying no more Ja, we gaan er weer langs dan in. We ja, gaan er dat, langs dat betekent in. schuiven open ja. schuiven dicht. Precies. Tegenover mij zit... Zeg, zeg het dus, meneer Ben nou, Zonneveld. Goed, ik ben even aan het nadenken. Dag. Dag. Goedemorgen. Goedemorgen. Het begint met een hulpverlenersjas. Vervolgens een verkeersregelaarvest. Ja. Je bent ook nog voorzitter. Je doet straks ook nog een programma uh, Oud-Zandvoort. En Tuurlijk. waarschijnlijk ga je vanmiddag weer verkeersregelen. Ja, klopt. Ja. een druk dagje. <laughs> een druk <dagje. laughs> Maar gezellig uh, en leuk. Ja. Mooi weer. Precies, ja. het, het is echt uh... het, is, uh, het is ons dorpverhaal. Hè, Precies. Precies. Um, vorige week was het ook een beetje jullie dorpverhaal. Het is NL Doet dag geweest. Ja, een, een, een landelijke een Landelijke dag, NL hè? Doet dag. Dat, dat betekent dat het een, een, een dag is waarbij uh, je op kon geven als vrijwilliger van we pakken een project aan. Uh, vorig jaar hebben jullie uh, allerlei tuintjes gereshuffled. En oh, bij, veel meer. Uh, veel meer. bij het stekkie hebben jullie palen geschilderd Laat even voor wat het is Dat doen jullie als... Lions, vrijwilligers, vrijwilligers, Lions, Lions. Maar Lions niet, heb... alleen, niet alleen Lions nee, maar Kijk, hebben het voortouw. Lions Club Nederland neemt het voortouw in een heleboel plaatsen Maar het zijn een heleboel andere vrijwilligers ook Laat ik het even uitleggen, NL doet we kennen het natuurlijk omdat we onze koninklijke familie afgelopen weekend druk bezig zagen. Die ook aan het schilderen waren en aan het klussen waren. Ik vond het uh, heel uh, het is, bijzonder. Het, het is kleine 400.000 vrijwilligers in Nederland die vorig weekend bezig waren. Mm -hmm. Vrijdag en zaterdag. 400.000 om die klussen allemaal uit te voeren. Organisaties da. kunnen een klus aanmelden bij NL Doet. Daar krijgen ze ook geld voor. Maximaal 500 euro. Uh, nou, dat betekent dat je de verfgang kan kopen of kwast. Of wat dan ook. Maar er moet wel vrijwilligers komen. Ja. Nou, dat wordt dan op een uh, website gezet. Het komt uit van het Oranje Fonds. Oranje Fonds die financiert het allemaal. Ja. Dat was het cadeau van de koninklijke vrouw, de prins uh, Alexander van het huwelijk. Ja. En uh, die kunnen dan uh, hun project aanmelden. Daar, en daar kunnen vrijwilligers op intekenen. Nou, in Zandvoort hadden we ook een aantal van die projecten. Die aangemeld waren. Het dierenasiel bijvoorbeeld. Die wilde bomen planten. Die moest een irrigatieleiding worden aangelegd. De kattenverblijven moesten opgeschoond worden. Geschilderd worden. Moesten planten neergezet worden. De pluspunt organiseerde voor de mantelzorgers een dag op de vrijdag. Huizen en duinen wilden graag een oud-Hollandse spelletjesmiddag hebben. Voor alle bewoners. En in de Boudaan moest het nodige werk verzet worden. Uh, het begon op vrijdag met... Uh, het, het begint een beetje in een werkwijk te lijken, als ik het zo ja, mag. horen. het begon op vrijdag, vorige week vrijdag, met een computer op Schone in een Thomashuis. Een van de bewoners daar, zwaar invalide, die had een computer vol met virussen en de computer werkte niet meer. Dus er werd gevraagd, wij zoeken iemand die gespecialiseerd is in computers op Schone. Tot mijn grote vreugde, Veurtsel Babits, de fractievoorzitter van GroenLinks, die zei ik heb verstand van computers, dus die is daar een ochtend bezig geweest om die computer op te schonen. Hij werkt hier. Dus, geweldig. Iedereen blij. Ik wil even, ik wil even terug naar uh, de grote cluster van, van Jobs. De jobs in Zandvoort, hè je noemt de. Dus uh, ja, ik praat uit... Thomas uit hè je, je in Zandvoort. Een stelletje uit je mouw. Maar hoe wordt dat geconcentreerd? Waar heb je dat vandaan? Het staat allemaal op de website, NL nou, doet. Het... En daar kom je al die klussen tegen. Okay. En ik coördineer dat een beetje voor Zandvoort. Dus, Toen... dus men heeft de klus aangemeld bij NL En doet. doet. Okay. En ik ben de coördinator ervan. En vervolgens ga ik mensen zoeken die daarop willen meehalen Zoals het uh, computerding. Uh, Bijvoorbeeld ja. Rutsel zei: Ik doe mee. Mantelzorgers op vrijdag. Ja, die mensen die hebben het al moeilijk genoeg met de verpleging van vader, moeder, kind of wat dan ook of echtgenoot. En die mensen hebben geen tijd om zelf hun klusjes te doen in de tuin. Dus we zochten daar ook mensen voor om bijvoorbeeld de hecht te snoeien of een kapstok ophangen of wat dan ook. Prompt had ik meteen een aantal mensen, voornamelijk uit de Lions Club, die zei die klus gaan we uitvoeren. Mensen gelukkig uh, ook om even te luisteren en te praten met die bewoners, want die willen ook een ei kwijt. Ze zijn blij dat er iemand langskomt en dat je eventjes een kopje koffie kan drinken en dergelijke. Groot succes. Dan natuurlijk hadden we de uit Hollandse spelletjes in het Huis in de Duinen. Sjulig. Zaterdagmiddag, om een hoekje. De ouderen zeiden, wij gaan nog niet om een hoekje. Daar waren bij elkaar een kleine twintig vrijwilligers, waaronder Anders Zandbergen, de wethouder, maar ook Ellen Verheij, de fractievoorzitter van de VVD, en een heleboel mensen die daar met spelletjes bezig waren. En die oudjes die kwamen op een gegeven moment allemaal naar beneden in het grote restauratiegedeelte, uh, Want er werd gratis uh, advocaat met uh, slagroom ja. geschonken, citroen ja, met suiker, jonge young borrel. <laughs> en alles kwam opeens naar beneden toe en deed de spelletjes mee. Leuk. En iedereen ging met een bloemetje van de Lions Club weer naar de kamer toe. Nou. Het was genieten. Het is natuurlijk niet alleen, uh, want je zegt zelf ik heb een heleboel vrijwilligers nodig. Ja. Uh, je kan natuurlijk niet alleen met de Lions doen. Nee, daarom zeg dus ik ook. kom je aan die anderen? Gewoon ja, ja. ja. bellen. Om bellen en, en, en uitnodigen van Ellen, uh, jij lijkt me een hele aardige vrijwilliger. Jij kan heel veel spelletjes, ja, doen. Jij heel spelletjes <laughs> doen. Kom maar. Nou, Anders en met zijn partner ook meteen actief bezig. Um, het was geweldig. Het is wel leuk dat uh, de mensen dan toch positief reageren. Hè? Want we hebben het uh, met Ernst even over gehad dat het mo moeilijker is om vaste vrijwilligers te krijgen. Ze zijn er. En ze zijn er wel. Hè? Als ze je zijn, ben... zijn er. Als je maar even aardig belt en even schrijft. Ja. En is te overzien. Het is een paar uurtjes. Nou, dan hadden we in de dat Bodaan. Dat meer gedaan. Ja, in de Bodaan. Daar moest uh, gebouwd worden. Uh, en dan niet zo'n klein beetje. Nee, daar moest, daar moest flink gebouwd worden. Er moest een pergola gebouwd worden. En bloembakken moesten gevuld worden. De herten lagen op 20 meter afstand te kijken. Ja. <laughs> uh, en dat was dan een hele klus voor Leo Miezebeek. Die met een hele ploeg kwam. Met weer lions erbij. Nou, die pergola die was in drie uur gebouwd. Met, met, met of zonder bloemetjes. Uh, uh, en de bloembakken werden gevuld. Dus die kwam, die zitten te wachten voor die bloemen. Ja. Toen kwam er iemand in een rolstoel aanrijden. En die zei, dat moet anders. <laughs> nou... Nou. En opeens stond hij op uit zijn rolstoel, dus wij riepen allemaal: halleluja, prees de Lord. <laughs> en vervolgens werden die bloembakken gevuld op de manier zoals deze man wilde, met narcissen, want die eten die hechten niet. Precies, want violen, viole vinden ze erg ja, lekker, geloof ik. Narcissen dus... we houden ze niet. Nou, dat was we slimme, slimme zetten. Ja. Nou, nog meer. Wat hebben we nog? Meer? Aangeboden door de lions. Vervolgens is natuurlijk het dieraziel. Daar waren 25 mensen bezig met het graven. Er was een kraantje bij om de sleuven te graven voor de drainage, toestand. Dus er werden bomen geplant, heesters geplant, van alles geplant. En dan is het leuke, al die vrijwilligers die super enthousiast zijn. Die allemaal na afloop naar me toe kwamen en zeiden van, eigenlijk jammer dat dit maar één keer per jaar is. Eigenlijk zou je dit vaker moeten doen. Nu gaat het op een gegeven moment ook weer over. Het gaat eraf, hè? Maar bij huizen in de Duinen bijvoorbeeld, die bewoners die zeiden van... Eigenlijk zouden we elke maand zo'n feestje willen hebben. Nou, dat is uh, met een glaasje advocaat, van, van een met advocaat advocaat uiteraard. Ja, en, ja, dat en is het. Dat is en, Er was een man, uh, mag ik wel zeggen, van een jaar of 94. En die zag één van onze vrijwilligsters nu. Een hele mooie dame. En die zei, ik kan moeilijk lopen, wil je mij helpen? <laughs> die is drie uur aan de arm mee geweest en zei op een gegeven moment kom je naar afloop bij mij een glaasje op de kamer drinken toen zei ze, ja maar daar loopt mijn man oh nou, laat dan maar zitten <lacht> toen niet. het was genieten het was echt genieten het toen is, is, dat, dat het is, is, is ook... echt een heel uh, druk weekend geweest en al doet uh, ja. al die heesters, die plantjes uh, die rioleerbuizen. hebben jullie bekostigd uit uh, het Oranjefonds heb je dat, heb je dat per uh, uh, project aangevraagd wij, wij hebben dat allemaal uit het oranjefonds kunnen bekostigen. En de Lions heeft daarnaast al die bloemen geregeld en dergelijke. Maar het is gewoon dankbaar werk. Je bent met elkaar bezig met een hoop vrijwilligers ook van buiten de Lions. Ja. En, en ja, ik ben er gewoon trots op de zandvoerters, die zich dan inspannen. En je ziet de dankbaarheid van de mensen waar je voor het doet. Ja, dat blijkt het blijkt toch wel wat je dan zelf ook zegt, maar dat is, dat is, uh, het is niet constant terugkeren, het is gewoon één keer per jaar pats, dan gebeurt er een boel, en dan vind je ze wel ja die, precies, uh, die dan komen ze ja. jou, volgend jaar weer, aan de volgend ja, natuurlijk, weer. Uh, dank aan alle vrijwilligers hè? want ja. zonder deze mensen wordt het heel arm in Zandvoort hoor. Wordt er niks, uh, niks, nou ja, daar hebben we het al eens eerder over gehad uh, als alle vrijwilligers gewoon een dag zouden blijven zitten gebeurt er helemaal niks meer in Zandvoort ja. vandaar dat Zandvoort ook gezegend is met een heleboel vrijwilligers op ja. allerlei fronten moet ik zeggen ja. uh, je, je ziet dat met, uh, met dit, je ziet het bij de renningsbrigade bij de camera, dan noem maar alles overal. Maar de overal. Uh, als je iemand nodig hebt, dan is hij er gewoon. Ja. Pieter, bedankt voor de uh, uiteenzetting over een heleboel. Uh, jij moet op Lekker de fiets. Kwart, hè? Ik ja. ga nu naar de studio en dan hou je het voor ook het, kort. Voor het ja. volgende programma, dan ja. een uurtje maar. Oké, okay. ja, dat moet kunnen. Bedankt, Pieter, voor okay. het uh, uiteindelijk volgend jaar weer. Over. Volgend jaar weer. Oké, okay. dankjewel. Uh, het volgende muziekje was? Bonnie Tyler, It's a Hard Egg. It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're done. Welkom Deva, Goedemorgen. jij uh, gaat het over de oproep voor de ronde tafel van het parkeerbeleid uh, hebben. Het galmt een beetje. Kijk, nu niet meer want er worden uh, ma sterke maatregelen, twee kleine kratjes Heineken worden er neergezet, boksjes in dit geval. <laughs> <laughs> Deva Mandep zit hier weer aan tafel en ik moet zeggen dat ik vorige week heb geluisterd. Uh, zo druk als je toen was, zo geëmotioneerd, ken ik je helemaal niet. Zat dat zo hoog? Nou, het is de... natuurlijk ook de eerste instantie van, gewoon, we gaan met z'n allen. Je kent elkaar nog niet zo goed, hmm. dus je bent eigenlijk intuïtief ontzettend bezig om te kijken van, werkt dat wel? Kunnen we samenwerken? Kunnen we de neus in één richting houden? Of uh, hoe gaat dat? En uh, inmiddels zijn we een week verder. We zijn gegroeid. Ja, maar wat is er in die week <laughs> gebeurd? Heel veel, heel veel is gebeurd. Niet alleen zeg maar dat de, de coördinatie van anti anti-parkeerregime Zandvoort wat stabieler is en ook wat rustiger is en ook een beetje meer know-how heeft. Het is dus niet alleen zeg maar van een, uit een emotioneel perspectief nu mm -hmm. verzet, maar dus ook nu ook zit een fundament in, een basis. En uh, we hebben fantastisch mooie mensen kunnen animeren om mee te doen in het verzet van, uh, tegen het beleid. En vooral, we, hebben nu, uh, we zijn nu bezig met groepen. Dat wil dus zeggen dat we groepen uh, opstellen voor ondernemers, voor toerisme, voor burgers, desbetreffend voor de buurten. Mm -hmm. En uh, dat we dit allemaal samen in een kader kunnen brengen, zodat we stabieler naar buiten staan en niet echt een, een, een, een nierenhoop. Wat, wat verwacht je van al die groepen? Uh, nou, ten eerste wat ons verwachting niet ik. Ons verwachting is dat um, wij daardoor beter specifieker op de problemen in de Desperdevene buurt in kunnen gaan. Want er zijn niet alleen in de buurt Park Duinwijk en Nieuw -Noord, eh, pardon, oud noord uh, problemen, maar ook in het centrum en in het Zuid, Zandvoort Zuid en de Admiralenbuurt en nou ja, noem maar op. Er zijn specifieke problemen die dus een beetje overboord gegooid zijn of geen aandacht aan geschenkt werden. En toen hadden wij iets We moeten dat bundelen, zodat die mensen die in de buurt wonen en daar dagelijks ermee te maken hebben, ook hun woordje kunnen doen. Kunnen kan, kan ik het een beetje samenvatten dat jij ja. eigenlijk zegt uh, wij gaan alle buurten inventariseren? Ja. Dus eigenlijk gaan we terug naar nul. Wij gaan terug naar nul. Ja. En dat is de, eigenlijk de stap 1 voor de ronde tafel. Mm -hmm. Maar de ronde tafel, uh, en ik kijk even naar links, nou, daar zitten namelijk ja. twee politici. Ja. Uh, gaat die weer helemaal opnieuw beginnen over het parkeerbeleid of gaat die alleen over jullie specifieke gebied? Nou, laten we het zo zeggen, we hebben een inloopavond volgende week woensdag. Die en... is jullie toegezegd? Die is ons toegezegd. Naar aanleiding toegezegd van de eerste. Van. En we zijn bezig met een referendum. En uh, we zullen, we... ik ga ervan uit dat het ons lukt binnen, binnen een maand. En ik ga ervan uit dat. Het referendum tafel, of uh, het ja. referendum, de ronde tafel, de afspraak ervoor. Want we zijn niet de enige die bijvoorbeeld een, een beetje een, een nare smaak bij het hele verhaal hebben. Er zijn meerdere mensen. Mm -hmm. En het lijkt me toch een beetje, kijk, ik vind het fantastisch als mensen in de halen straat ontzettend gelukkig zijn met een parkeerplaats voor de deur. Maar er zijn andere buurten, er zijn andere problemen. Ja, is... Nou ja, de, de, de, er zijn natuurlijk in pro, problemen in buurten waar je niet iedereen zijn auto kwijt kan. Ja. Dat is natuurlijk een, een, een, een ding waar iedereen gelijk. Uh, over begint ja. en vervolgens zet je Auto twee straten verderop, want daar is geen parkeerregime. En vervolgens Hup. komen we uiteindelijk in de keizersstraat terecht. Ja, precies. Um... Verwacht je dat dan, dat iedereen een parkeervergunning gaat krijgen... als je dat zo doorrekent, uh, of, of wil je de andere kant op? Nou kijk, we hoeven niet over de discussie... Uh, of de punten discussiëren over uh, parkeervergunningen, ja hmm. of nee... want dat, dat beleid is besloten... en daar gaan we ook niet in discussie mee... Nee. maar we willen gewoon een andere aanpak. Want kijk, twee jaar geleden hebben wij allemaal een brief ontvangen... van uh, uitnodiging. of dus misschien zelfs drie jaar geleden... en mijn reactie destijds was eigenlijk van... nou, kom maar met een voorstel. En verder was geen discussie meer, geen inloopavond of iets dergelijks... Je werd eigenlijk dan gegeven met de punten neergezet van, nou, het gaat nu in en het kost ons geld. En over de ingang van, eh, daar willen we ook over praten, maar het gaat echt om de beleid. Dus niet over de, de structurele aanpak, hoe ga je bijvoorbeeld kijken van eh, dat mensen of inwoners van Zandvoort een parkeerplaats voor de deur of in de buurt kunnen krijgen, ja. maar ook hoe je dat bijvoorbeeld met het toerisme kunt positief, proactief kunt koppelen. Ja dan, ja, dan ga je al heel gauw in, in, in het gemeentebeleid zitten en ja. in, op, op, op de raadsleden advies. Wat je dus eigenlijk kwijt zou kunnen in zo'n ronde tafel. En dan moet je dus met een, denk ik met een goed advies komen voor uh, desbetreffende wethouder en raadsleden. Dat referendum, wat, wat wat zou dat mee gaan helpen dan? wat, wat, wat is nou, dan kijk, de vraag in het referendum? Maar kijk, het is niet zozeer, zozeer daarom dat wij dus ons met de, politieke, of de politiek bezig willen houden. Dat is hun pakje aan. Maar wij zijn diegene... Ja, jij bent degene die moet parkeren. Precies, en wij zijn diegene die dat ook mogen financieren. En dat, is, en of, dat is duidelijk. Ja, ja, dat is duidelijk. En over de financiën gesproken, kijk, dat het geld kost, dat weten we ook. Maar... Um, er zijn meerdere mogelijkheden. Je ziet bijvoorbeeld vergelijkbare uh, opzetten in andere badplaatsen. Bergen, Bergen bijvoorbeeld, Katwijk en Zee, Noordwijk, nou noem maar op. En heb, alf... je, heb je die uh, beide gemeentes in kaart gebracht ten opzichte van Zandvoort? Sorry? Heb je die beide gemeentes bekeken en in kaart gebracht voor een plan van Zandvoort? Uh -huh. okay. Wij hebben daar ook de groep concepten. Dus we, we, dat houdt er dan nou ja. in dat we dus meer uh, dingen dus aankijken. Dat, kijk. Ik ben de voorstander daarvan. Je kan meteen tegen iets ingaan en gewoon in de zekere zin zeggen: van nou klaar, we, we gaan een verzet. Maar dan kom je op een gegeven moment aan zo'n uh, moment waar je begint te zeuren, rommelig wordt. Of je wordt professioneel. Mm -hmm. En uh, vandaar hebben wij dus besloten. Wij gaan dus de professionele kant op. En als we beginnen ja. te prikken. En te zeggen van wij zijn, gaan er niet meer akkoord. Dan moeten we ook bijvoorbeeld ja. iets aan kunnen tonen. Ja. van ja. Hoe het wel hoe kan. Het wel kan. Ja. En hoe wij bijvoorbeeld samen met de gemeente. Dus daar hoeft ook helemaal geen bramborium omheen te gaan. Nee. Van, van oorlogsstrijd of spierballen. Even laten tonen. Want daar hebben wij geen behoefte aan. En de gemeente, en de gemeente ook niet. Nee. Nee. En die, die inloopavond. Uh, daar is een datum voor. Of moet die nog ja. komen? Nou, nee, nee, nee. Het is allemaal heel laat gecommuniceerd. Maar we hebben dus gisteren dus de brief op de mat gekregen. De inloopavond is aanstaande woensdag, 28 maart. Uh, in het hotel Center Park. De ruimtes weet ik nu even niet uit mijn hoofd. Er zijn twee nou, ruimtes. De beachfactory of een van de zalen boven wil worden, maar... En... Uh, en uh, de? De wit. Het wordt in de witzaal, dat is een van de schalen die boven in, in de eerste ja. etage van het hotel zitten. Maar daar is iemand aan de receptie en die kan iedereen de weg wijzen, dus dat komt ja. helemaal goed. Het is een goede tijd ten opzichte van de, ja. de tijd die er dus eerder is geweest? Ja, nou ja, ik moet mijn lessen in Harlem laten falen, dus in die zekere zin is het voor mij ongunstig, maar ik ga het alsnog daarvoor opofferen. Hoe laat, hoe laat is het? Is het? Half, um, half acht tot half tien. Oké, okay, nou oh ja. dus voor de, de, de heeft doorstrijd, iedereen in ieder geval gegeten en dan Het is de ruimte om te kunnen gegeten. oppas voor de tv. Precies. De wethouder is aanwezig, dus dat scheelt wel een heel stuk. Ja, geen, geen ronde tafel, zonder wethouder natuurlijk. <laughs> ja. um, nee, inloopavond. is de inloopavond, geen Inloop, Inloopavond. Gezien ja. de zaal, verwacht ja. men een heleboel. Ja, god, die organisatie ligt bij de gemeente. Dus uh, wij zorgen wel ervoor dat de er ruimte voor, uh, gevuld wordt. Nee. En de gemeente verwacht het van ons. Dus dan zijn we toch op één lijn. Ja, nou, uh, dat is dus die inloopavond daar. Uh, wil men daar het plan aan jullie nogmaals uitleggen? ja. En dan? Nou kijk, het is niet zozeer uitleggen. Um, daar is ontzettend veel uitleg geweest, maar daar uitleg uh, provoceert eigenlijk ook vragen. Hmm. En op 13 maart hebben we dus een inloopavond gehad. En daar zijn heel veel vragen geweest die niet... Of Nauwelijks beantwoord werden. Mm -hmm. En um, ik moet eerlijk nog een keer zeggen: compliment aan die drie of aan die twee mannen die, dus rond die tafels liepen om dat te kunnen of te willen te beantwoorden. Mm -hmm. En uh, diegene die uh, ja, dat allemaal ging opschrijven wat hij niet kon beantwoorden. En. In deze situatie hoop ik dat de gemeente dus nu op een dusdanige manier aanpakt dat er dus niet meer een stemming ontstaat bij de inwoners van Zandvoort van wat doet die gemeente eigenlijk. Ze besluiten iets en vervolgens zitten wij met de vragen en wij krijgen geen antwoorden. Maar die antwoorden die, die, die, die uh, zeg maar toen neergelegd, ja. of tenminste de vragen die toen neergelegd zijn... Daar wordt dan nu al op voorhand zeg maar, door de gemeente antwoord op gegeven en dan kunnen er nog meer vragen gesteld uiteraard. worden. Uiteraard. En ook, uiteraard ook uh, verbeteringsvoorstellen. Okay. Want als we over Park Duinbijk hebben, dan tellen ze vijf van de parkeerplaatsen, maar er zijn duizend auto's die ergens kwijt moeten. Maar iedereen die een auto heeft in die buurt moet een parkeerplaats of zeg maar een vignet aanvragen. Wat gaan we dan doen? Ja. Mensen hebben daar een bepaalde mening over, die wil ik nu niet over de radio herhalen. Maar, uh, we moeten kijken of bij een beetje helderheid in komt. ja, op die avond zal men dan nog een keer uitleggen... ...bijvoorbeeld Park Duinwijk, hoeveel vergunningen er aangevraagd en verkregen moeten gaan mm -hmm. worden. En daarop gaan jullie weer reageren en eventueel met, met, het, met een referendum. Ja. En hoe gaat dat dan samen verder? Want je wilt het samen met de gemeente doen. Dat moeten we met de gemeente samen overleggen en Heb vooral al... met de wethouder Anders ja. Zandbergen. Heb je al uh, informeel met de gemeente gesproken, het college... Nou, informeel, um, even kijken, Dinsdagavond was dus een bijeenkomst in de gemeentezaal. En daar heb ik 180 seconden gehad om een paar dingen aan te geven. Doe maar. <laughs> ja, ik had 10 seconden over. Dus... Oh, nou, daar heb je goed gedaan. <laughs> maar, maar het is wel zo, kijk, de gemeente is op de hoogte daarvan. En uiteraard krijg je natuurlijk van alle kanten te horen... waar waren jullie twee jaar geleden, waar waren jullie toen het in Zandvoort-Zuid inging enzovoort. Ik kan alleen maar zeggen, het is nooit te laat. En het is natuurlijk ook makkelijker voor de gemeente om één buurt aan te pakken... en daar dus vragen te, te beantwoorden in plaats van heel Zandvoort zeg maar, op het bord te krijgen... en daarmee aan de slag te gaan. Want we hebben het nu over de inwoners, maar we hebben het ook over de ondernemers. Dat klopt. En over de toerisme. En daar draait een badplaats om. En we, en... Kunnen, we kunnen blij zijn dat ze de weg met eventueel met de auto kunnen vinden. Hmm. Of dat de treinen rijden. Maar er zijn ook andere mensen die dus afhankelijk zijn van een auto... en van de toeristen om de huur te kunnen betalen. Eens... Maar dan zou ik zeggen, als je dan toch als groep bezig bent, ja. ga dan over het hele dorpjes uh, discussiëren. Ja, nou dat, daar zijn we mee bezig. Alleen een park aanpakken, daarom in ja. ieder geval, ja. heeft dat niet zoveel zin natuurlijk. Nee, maar daarom gaf ik toen in het begin ook aan van ons gesprek, dat we dus meerdere groepen hebben. Ja. Ja. We hebben de groep concepten, waar dus die ideeën, hoe we dat aan kunnen pakken. En liefst stand uh, voor breed. Uh, uiteraard, ja, ja uiteraard. Ja. Kijk, we weten ook dat wij dus nu met de duinen in kunnen gaan, of rechts links. En uh, nee, dat is... Uh, Precies. Ik uh, kan geen kant meer op je. Nee, maar dan moet je wel uit de nood een deugd maken. Dus je moet gewoon kijken, wat, is, zeg maar, ja, wat, wat zijn de mogelijkheden? En daar zijn fantastisch veel. Met uh, al die groepen waar je mee bezig bent, ja. heb je ook contact met politieke partijen? Uh, Laten we het zo zeggen, we houden ons neutraal. Er zijn ja. ontzettend veel mensen aanwezig... Ja, ik weet, jullie willen nu graag een kleur hebben. Nee, ik hoef wel maar een kleur. Maar wij houden ons neutraal, want de bedoeling is... Er zijn heel veel mensen actief en ook aanwezig... ...en ook gestimuleerd om zeg maar te steunen. Maar wij willen graag vanuit de kracht van de inwoners van Zandvoort mm -hmm. iets opbouwen... ...niet afhankelijk zijn van één politieke partij... ...want uiteindelijk moet de hele gemeente straks erover gaan... ...en dan hebben we geen baat eraan als we voor één kleur ons bekennen. Nou, daarom wil ik ook niet dat je naar één kleur gaat. Nou, ik zou me kunnen voorstellen dat je uh, lobbyt bij meerdere partijen. Ja. Zodat je uh, je plan gedragen en gesteund gaat ja, worden door meerdere partijen. Ja. Want uiteindelijk, en dat klinkt natuurlijk weer heel erg zoals het is, wordt aan die tafel de 17 man besloten wat er gaat gebeuren ja. met het plantje. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, kijk wij zijn toch een beetje meer mensen dan alleen maar die 17 mensen aan tafel. Eens. Eens. eens. En ik denk ook, soms moet, uh, maar je moet je wel overtuigen. de profeet naar de berg komen. Nou, zo'n berg is er aanstegelers over. <laughs> ik zie hier nog twee, twee zitten. Nee, ik zeg ook niet dat het zo dramatisch moet zijn, maar ik denk wel nee, dat je, de je... ook met ons de contact moet zoeken. En niet alleen met een koffie en een koekje erbij op een inloopavond. Dat ben ik uh, met je eens, maar de inloopavond is ervoor dat jij uh, je ideeën kan, kan ventileren, de gemeente gaat zijn, uh, zijn dingetje vertellen over wat hun plannen zijn ja. en dan moet je naar elkaar zien te komen. Ja, precies. En dan, ik, hoop en dan... ook, ik hoop ook dat jullie dat uh, voor elkaar krijgen, want er is dus niets mooiers dan met z'n allen dezelfde kant op te gaan. Ja. Uiteraard, uiteraard. Daar gaan we ook al voor ons inzetten. Ja. Dus ik kan alleen maar zeggen, Zandvoeters komt massaal daar naartoe. Na Naar de inloopavond. Na de inloopavond ja. op 28 maart, om 19.30. Want het is niet in die zekere zin. Oké. Okay, uh, waarom... Niet, niet. Dat het zo is dat jullie dan straks om negen uur komen. Want dan nee. is de helft van de discussie al verlopen. Ja. Maar komt dus echt om half acht. Ruimte zat. Ik heb vernomen, daar is ook een bar. Want aan de bar lopen de ideeën inspirerend op. Dus kom maar gerust op. De hele avond is er. En je hebt de kans met de wethouders ook te dis in discussie te kunnen komen. En ook contact te maken. Ook contact vooral. Want soms is het ook zo. Ja. Kijk, laten we eerlijk zijn. Je kan wel een kruisje zetten om de vier jaar voor de gemeente. En dan zeggen van, ik wil graag dat het regime anders, een ander beleid krijgt. Mm -hmm. Maar het is anoniem. De mensen hebben dus namelijk oogcontact. En dat is namelijk eigenlijk ook een beetje ja. zo. Dat wij proberen dus zandvoort dus op twee benen neer te zetten. En dat mensen weer met elkaar kunnen praten. Dat is ja. belangrijk. En, en ook, ook contact maken. Ja. En dat ze gewoon weten wat hier op straat eigenlijk gebeurt. Precies. Um, ja. Aanstaande woensdag. Aanstaande woensdag. Half acht, niet ja. kwart voor acht. Het is goed hè met jou? Ja. Ja. Hij beaamt dat. Ja. Uh, mensen komen uh, als je mee wil praten en mee wil zien en denken, kom dan gewoon lekker op tijd, dat is wat je zegt. Iemand is het iemand is niet mee eens, geloof ik. En hij, is, en hij is nog niet eens gebeten. Dat was Dennis, die deed even mee. Ga er, ga er maar lekker achteraan. Goed, okay. uh, het ging dus over uh, de inloopavond voor het parkeren. Ja. En hoe je het. Ja. of je een nou anti-parkeerbeleid of parkeerregime. Het is een, het is een avond om te spreken en te horen hoe het gaat over het parkeerbeleid over heel Zandvoort. Ja. Niet alleen een parkje of een stukje. Dus de, vandaar jouw oproep uh, aan alle Zandvoorters om te komen. Ja. Ja. In de Witte en de Tromzaal in uh, Centerparks. Precies. Daar gaat het om. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dan doen we doen weer een stukje muziek. Roy! met backhome. Ja, dat is weer heel erg snel, uh, want de tijd loopt door. We hebben uh, uitgebreid gesproken over het parkeerregime, beleid, enzovoort, enzovoort. En daar komt iemand binnen die morgen uh, in het promotor op staat. Ja aangenaam, Peter Keller. Goedemorgen allemaal. Ja, Dag precies Peter. één minuut. Dank je. Ja, er dreigt een grote ramp voor Zandvoort, want Eneco, dat is zo'n elektriciteitsmaatschappij, die wil een windmolenpark doen. Nou zijn wij voor windmolenpark, want we moeten aan kinderen en kleinkinderen in de toekomst denken. Maar het is absoluut niet nodig dat die molens zichtbaar zijn naar de horizon, en dat gaan ze worden. Ze willen namelijk dat windmolenpark vlak voor de kust zetten, in plaats van verder op zee, waar ruimte genoeg nog is, ook met de scheepvaartroutes. Dus wij zijn op dit moment bezig een handtekening ...actie te doen om een advocaat machtiging te geven namens ons en ook de gemeente... Uh, ...hier een poot tussen die deur te zetten, want ook de regering heeft dit op een beetje wat vage manier gedaan... ...met de wet crisis in herstel, daar hoef je de gemeente geen overleg te vragen... ...en ik roep alle mensen op, er staat morgen een kraam voor de HEMA, kom en geef die machtiging af... Goed, dit was Peter ja, Kort. Dankjewel Peter. Bedankt voor het uh, snelle uh, uh, doorpraten. Je staat er inderdaad morgen. Wij gaan heel snel naar de agenda. Vanavond is alweer, oh vanavond, laat het over vanmiddag hebben. Want de nachtwachter is natuurlijk pas om 7 uh, uur vanavond. Maar we hebben het eerst eens even over vanmiddag. Vanmiddag, vanmiddag uh, is er een dialezing om 1 uur tot uh, en om 3 uur. Voor alle leeftijden. Het gaat over de vier jaar tijden, De voorjaarzomer. Dat is uh, de presentatie. Is, ik zit even snel te kijken. Binnenlopen bij de filmzaal van het bezoekerscentrum De Zandwaaier in Overveen aan de Zeeweg. Ja, Nu nog aan de rechterkant en in de toekomst aan de linkerkant in de Nieuwe. De kunstbankjes aan, die komen aan de boulevard. Maar die staan nu op het Raadhuisplein en die worden uh, door wethander Anders Zandbergen. Om uh, drie uur worden ze onthuld. Eentje, en dat is natuurlijk weer symbolisch. Uh, dat gebeurt allemaal tijdens de 30 van Zandvoort. Uh, op het ogenblik zullen de eerste wandelaars wel uh, binnenkomen. Tijdens de 30 van Zandvoort zijn er natuurlijk allerlei dingen in het dorp. En er is een zin in Zandvoortmenu bij diverse uh, restaurants. Waar u voor 19,50 een drie gangen minuut kan krijgen. Dan zaterdag en zondag is er muziek in het muziekpaviljoen. Op het raadhuisplein, om het raadhuisplein. Ze gaan alle kanten op om uh, de feestvreugde voor de bezoekers en de lopers te verhogen. Dan is er nog... Uh... Vanaf 6 uur bij de Aloha Spirit Opening Party bij de Spot. Dat is wat voor jou. <laughs> Zo'n beetje met deze, met deze warmte een beetje huppend. Een beetje huppend, uh, ja, hartstikke gezellig. Uh, er is uh, vanaf 6 uur een surprise dinner en vanaf 8 uur party time met feest? DJ Sheroom. Voor de zondag hebben we het eigenlijk al een beetje uh, genoemd. We hebben uh, Runners World circuitrun. Op het circuit is een geweldige scissie boven de pitstraat en je ziet daar uh, ongeveer 10.000 man. In het dorp is het weer gezellig. Uh, uh, er is een promodorp op het Raadhuisplein. Kom rustig even kijken. Loop door de straat, ga ook op het strand kijken. Het is ook heel leuk om die uh, 9.000 mensen voorbij te zien komen. Uh, daar houden we het eigenlijk maar een beetje bij gezien bij die... Uh, ja, nog. Uh, nog uh, 1 april is ja. er ook nog jazz in Zandvoort. Uh, wordt weer hartstikke gezellig. 15 euro om half drie. Uh, het is de bedoeling dat wij heel even naar uh, de studio gaan. Om, als we dat nog halen, om te praten met uh, Jan Kool over het programma Oud Zandvoort. Ja, daar ben ik dan. Uh, in het programma Oud Zandvoort gaan we het hebben over uh, de voormalig. Uh, uh, bejaardenhuis, waar nu het museum in zit Met de heer Sigge en de heer Zwemmer En Pieter, die doet het woord straks Oké, okay, dan Tot wens straks. ik jullie heel veel plezier Ik neem aan dat uh, de voorzitter Er ook alweer bij zit Jan Kool bedankt, wij gaan afsluiten Afsluiten uh, dat doen we ook met een muziekje zo meteen en dat is uh, Cockney Rebel met Make Me Smile. Maar voordat we misschien nog een muziekje kunnen doen, uh, willen we toch Hotel Hoogland weer bedanken voor de gastvrijheid en de ontzettend lekkere koffie die geschonken is door Henny van der Leven. Roy bedankt voor de techniek, Yvonne en Ellen bedankt voor de redactie, uh, Irene bedankt voor het... Uh... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.